Het is niet duidelijk of de artsen de doodsoorzaak echt hebben onderzocht. Het OM onderzoekt 34 sterfgevallen in Sint-Josef... nadat de commissie Deetman het hoge sterftecijfer had ontdekt. Busmaatschappij Cubus mag vanaf eind volgend jaar het streekvervoer verzorgen in de regio Utrecht. Nu rijden er daar nog bussen van Connection. Een jaar geleden had Cubus ook al de opdracht gekregen. Maar na protest van Connection moest de openbare aanbesteding voor Utrecht worden overgedaan. Cubus rijdt al in de regio's Rotterdam, Zuidoost-Friesland, Groningen en Drenthe. In het Yellowstone Park in de Verenigde Staten is opnieuw een wandelaar gedood door een grizzlybeer. Dat blijkt uit onderzoek van zijn verwondingen. Zijn lichaam werd vorige week gevonden door andere wandelaars. Parkwachters zoeken in de omgeving naar de beer. Een maand geleden werd in het Yellowstone Park ook al een wandelaar gedood door een vrouwtjesbeer die twee jongen bij zich had. Dat was de eerste dodelijke aanval door een beer in het park sinds 1986.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 Ook vanavond in twee dingen onze zomerserie Met Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag in de zomer gesprekken met de ervaren vakmensen over hun carrière. De lessen die ze geleerd hebben en ook de raad die zij aan ons willen meegeven. En vanavond is dit mijn gast. Saskia Dekkers, correspondent, 50 jaar. Ze was bijna 20 jaar correspondent in Parijs voor de NOS. 300 jongeren raakten slaags met de politie en richtten vernielingen aan. Daarvoor was ze een bekend gezicht van het jeugdjournaal. Hoeveel zakgeld krijgen de Nederlandse kinderen nou eigenlijk? Aan honderden ouders hebben ze gevraagd hoeveel geld geven jullie? En wat blijkt nou? De meeste kinderen krijgen veel meer dan vroeger. Nu mag ze voor Nieuwsuur door heel Europa reizen op zoek naar mooie verhalen. Is dat niet een beetje verwende houding als ik dat vragen mag? Ik wil reizen, veel reizen door nee. heel Europa met mijn man. Daar wil ik ook voor betaald krijgen. Ja, ja. En zie toch... ik wat van jaloezie. <laughs> <laughs> Saskia Dekkers... U heeft vanavond het recht van spreken. Goedenavond. Goedenavond. En als laatste hoorden we een Jaloers Andries Knevel. Zou u jaloers zijn geweest als iemand anders uw baan had gekregen? Ja, zeker. Het is, ik zeg de laatste tijd tegen vrienden die vragen hoe gaat, het gaat. Dan zeg ik, ik ben gelukkig. Echt oprecht gelukkig. Dat je voelt dat je werk doet. Dat zo goed bij je past. Waar je van niet eens had kunnen dromen dat die baan bestond. En um, waar je zoveel mag reizen, zoveel mag zien. En dat dat ook nog gewoon je werk heet... Ja, Dat is echt iets wat mij altijd jaloers hebben gemaakt. Ja, ja. Ik begon trouwens heel braaf met u. Nee, doe maar niet. Nee, hè? nee. nee. Want we zouden u zeggen: uh, want wat, dat zegt anders, ik ook uh, je man die reist met jou mee, want dat is je cameraman. Ja, en dat is een gewenste situatie. Ja, <laughs> ja, ook niet. Stel je voor ook niet wel eens dat je denkt: nee, weer die kerel. Nee, echt helemaal niet. Het is verbazingwekkend. Veel mensen vragen er ook naar, maar um, het begon eigenlijk ooit dat. Uh, we verliefd op elkaar werden en hij uh, voor mij naar Frankrijk wilde komen. Hij was fotograaf in Nederland en hij is ook journalist, dus dat scheelt wel. Mm -hmm. En toen zei hij, nou, misschien kan ik wel cameraman worden. En toen hebben we wat steun van mensen gekregen die zeiden... nou, hij mag het wel proberen, kon een soort kleine opleiding krijgen. En toen zijn we maar gewoon begonnen. Ja. En dat bleek gewoon heel erg leuk te zijn. Een gouden duo. Ik zat daarvoor met Franse cameramensen, die waren soms best wel aardig... maar ze konden zich niet voorstellen waarvoor we werkten. Het interesseerde ze ook soms helemaal niet... Mm -hmm. En uh, leg maar eens uit dat uh, je voor uh, het Jeugdjournaal of voor het journaal... of voor Nova, waar ik toen voor werkte, dat je een reportage moet maken. Daar moest ik ze dan voor bezielen. Mm -hmm. Ze verstonden de helft niet van wat ik aan het doen was. En uh, ik miste daar gewoon een soort bezieling heel vaak. Maar die Fransen die maken toch ook dat soort programma's? Ja, maar als ze voelen dat het niet voor iets is wat zij kennen... Ja, denk je? en ze zagen ook niet de link met Nederland... Ja, ja. of ze wisten niet van waarom dat Nederlanders dan interesseerden... dan had ik toch wel vaak te maken met mensen... Waar ik van het gevoel had dat ik een soort motortje voor ze moest zijn. Ja, ja. Ik wil met je over twee dingen in elk geval hebben. Zoenen op de Champs-Élysées. Oké. Okay. <laughs> Schijnt de moeite waard te zijn. En um, ja, jouw uh, jou ervaring en je verlangen naar iets anders. Namelijk journalistieke avonturen. En daar wil ik eigenlijk over beginnen. Want uh, ja, als je denkt nu in deze tijd aan journalistieke avonturen... dan denk ik, zou jij niet in Libië willen zijn nu? Um... Het is mij ook wel gevraagd. Ik was dus net begonnen bij Nieuwsuur. En toen uh, begon ik als Europa-correspondent. En ik was, uh, geloof ik, net terug uit Griekenland. En toen zei Karel Kuil ook van... Goh, uh, ik had in het ja, verleden al veel in, uh, uh, door het Midden-Oosten privé gereisd. Mm -hmm. Ik heb ooit vanuit Parijs met de auto helemaal via Turkije... door het Midden-Oosten gereisd. Gewoon uit een soort nieuwsgierigheid. In je eentje? Nee, met mijn Franse vriend in die tijd. Heel avontuurlijk. Nou. Veel kilometers. Maar uh, daarna ben ik gewoon ook, uh, in, doordat de Franse taal spreek, heb ik gewoon in Marokko, Algerije, Tunesië gewerkt. Mm -hmm. Dus het was niet zo vreemd dat toen er een beetje begon te rommelen in uh, Algerije... dat mij gevraagd werd, zou je daar ja. niet naartoe willen? En toen zei ik, ja, dat zou ik wel willen. Maar ik ben nu zo bezig met die nieuwe baan. Hè, Europa bestormen, zeg maar. Dat als je je aandacht helemaal weer gaat verleggen in een ander gebied... dan wil ik dat ook heel goed doen. En dan wil ik dat ook blijven volgen. En ik kon wel aanvoelen dat dat er niet voor een paar reportages zou zijn geweest. Nee, dat dus dan laat goed je eigenlijk gevoel. je nieuwe baan helemaal ja. uh, schieten. Nee. Want zou, je, zou het een droom zijn in jouw beleving... om bijvoorbeeld Gaddafi te interviewen? Nou, niet zo, nee, niet zo meteen. Ik ben niet zo autoriteitgericht. Ik bedoel, als het voor mijn voeten komt... Ik heb laatst Barroso mogen interviewen... en die kon ik de mensen eens wat kritische vragen stellen. Dan vind ik dat leuk mm -hmm. of interessant. Maar um, dat zou niet mijn eerste wens zijn, denk ik. Nee. Juist de gewone mensen die je ook in je reportages ja, laten kijk, worden? Kijk, als, als het nu, hè, in deze situatie... natuurlijk is dat wel een interessante man om te spreken. Maar... Um, het, het zou niet meteen mijn eerste droombeeld zijn. Wat zou je van hem willen weten? Als ik hem nu zou mogen interviewen, ja. ik denk wel dat ik van hem zou willen weten hoe die verantwoording zou willen afleggen aan zijn volk. Dus ik zou denk ik hem confronteren meteen, met een heleboel dingen die wij nu inmiddels weten, die we misschien ook wel wisten, maar waar we gewoon eigenlijk in de journalistiek ook weinig over spraken. En ik zou proberen om met zoveel bewijzen te komen dat er of stilte zouden moeten vallen of dat hij met antwoorden moet komen. En zijn er ook dingen die alleen maar Saskia Dickers kan vragen? Ik denk dat ik wel heel veel durf te vragen, omdat ik, zoals ik al zei... ik heb niet zoveel met autoriteiten, dus mijn respect is ook niet zo abnormaal groot. Voor mij maakt het eigenlijk totaal niet uit wie er tegenover me zit. Dus daardoor durf ik misschien andere vragen te stellen, durf ik me anders op te stellen... Um, en zie ik ook wel vaak als ik dan bijvoorbeeld heel joviaal doe tegen een minister... die zie ik dan echt kijken van wie denkt ze wel niet dat ze is. Maar dan voelt hij wel dat het een soort natuurlijkheid is... Ja. die ik ook tegenover uh, een jongen uit de banlieue heb, ja. die ik moet veroveren. Dus ja, ik stel me daar gewoon niet anders in op. Want dat is in de, de, de, zeker niet iets wat heel erg Frans is natuurlijk, hè? Een beetje, dat klinkt als heel erg Nederlands eigenlijk. Ja, dat klinkt als heel erg Nederlands, maar het denk ik niet bang zijn voor... Heeft Bij Fransen vinden dat wel heel erg leuk als je dat hebt. Zoals een jongen in de milieu het leuk vindt dat ik niet bang voor hem ben. En gewoon midden op de gevaarlijkste groep af durf te stappen. Um, zo merkt een minister uh, of een premier ook aan mij. Dat ik totaal geen angst heb voor zijn autoriteit. En dat bevalt hem wel. Ja, Misschien is dat wel een Nederlandse, Nederlands kantje van me. Ja, maar in elk geval kom je er ver mee, want uh, inderdaad, je noemde ze al uh, de banlieus, de, de buitenwijken in Frankrijk, waren natuurlijk rellen, een paar jaar geleden. En uh, een vriendin van jou, Jolande Douwers, die hebben we geïnterviewd, en die zegt het volgende over jou. Ik weet nog dat ze me vertelde dat ze samen met Pieter, uh, haar vriend en cameraman, uh, naar de banlieues ging... En uh, dat ze een speciale manier had om uh, de jongeren daar te benaderen. Zij stapte als eerste op ze af, omdat ze wist dat ze uh, als vrouw toch misschien wat ontwapenender was dan uh, man. Um, en ze ging ook zo dicht mogelijk staan bij degene die ze eigenlijk het engst vond. Dat liet ze totaal niet blijken. Maar uh, ze wist dat als die jongen uh, gewonnen was, dat dan de rest van de groep uh, ook wel mee zou gaan. En eigenlijk is dat ook altijd gelukt. Ja, je, je moet lachen als je het hoort. Ik vind het ook heel leuk dat zij zich dat nog herinnert. Nou ja, maar het is ook Maar het is wel zo, ja. Ik, en het is toer. Ja, ik ben niet gauw bang, denk ik. Voor niet veel dingen ben ik bang. Ook en, had je dat altijd al? Ja. En ik denk ook dat het wel heel belangrijk is in je werk. Want op het moment dat je bang bent... of het nou voor autoriteiten is dat je bang bent... of bang bent voor een gevaarlijke situatie. Ik heb bijvoorbeeld laatst een enorme discussie gehad met een aantal collega's. Die zeiden van, nou, ik ga niet meer de banlieus in... En daar kon ik echt heel kwaad over worden. Want ik zei, ja, maar je moet blijven berichten wat daar gebeurt. Mm -hmm. Je moet je daar, op het moment dat je zegt... Um, ik ga niet meer naar Libië of naar Syrië, want ik ben bang. Mm -hmm. Als alle journalisten dat zouden zeggen, wie kan er dan nog berichten? Ja. Wie kan er nog naar de waarheid zoeken? Maar goed, het is met gevaar voor eigen leven dus dan. Ja, maar ik denk dat je wel... Uh, kijk, en daar speelt ervaring natuurlijk wel een rol... Wij hebben altijd onze voelhorens uitstaan. Het is niet zo dat ik uh, mezelf uh, in een gevaarlijke situatie zal, zal blijven staan. Wij hebben een paar keer gehad dat we voelden van nu, ook in Ivoorkust waar we hebben gewerkt... dat we voelden van nu is het echt heel erg gevaarlijk. En dan nemen we ook onze maatregelen. Maar het is niet zo dat je dingen al bij voorbaat niet doet omdat je bang bent. Ja, maar sta je daar met bonzend hart bij zo'n jongen bijvoorbeeld, zo'n leider van zo'n groep? Nou, op een gegeven moment werd het gewoon voor mijzelf ook een spel... Gewoon om zijn verbijstering te zien dat ik op hem afstapte. Ja. Dat vond ik dan wel heel leuk. En ik had ook wel een tekst die ik heel vaak gebruikte. Dat ik zei, wil je luisteren? We spreken al zoveel politici en die hebben het altijd over jullie. En ik wil gewoon jullie mening horen. Mm -hmm. Vertel maar, je krijgt de kans. Grijp hem. En op een of andere manier, door het zo te brengen... hielp het wel dat ze op een gegeven moment dan gingen overleggen. Zeiden ze, oké, okay, vraag maar. En zijn er ook situaties geweest waarin je dacht... nee, dit durf ik inderdaad niet... We hebben een um, situatie gehad in die voorkust een keer, dat uh, we aan het filmen waren. En het was een moment waar we totaal niet op waren berekend. Dat er een woedende groep mensen uit een huis kwam, gestormd. Die grepen de camera. En ze werden steeds kwaad. Het was echt een soort woede die alsmaar groter werd. Ze omsingelden ons. En mijn eerste reactie was dat ik echt die camera zo vasthield. Ik dacht dat het, het moment dat ik die camera heb dan. Ja, dan word ik of met die camera meegesleurd... maar dan kunnen ze in ieder geval niet onze bandjes pakken. En toen keken Pieter en ik elkaar aan... op een gegeven moment voelden we dat we dat niet meer gingen redden. Dat ze steeds kwaader werden. Dus om op de auto te bonken met stokken. En ik dacht, nou dadelijk, dan zijn wij aan de beurt. En toen hebben we gezegd, weet je, stop, stop, stop. We geven het bandje af. Dus toen hebben we ons bandje met al het materiaal... wat we die ochtend gefilmd hadden... Dat waren gelukkig alleen maar algemene shots van een breug en van een marktje. Dat hebben we toen uit de camera gehaald, heel dat iedereen het kon zien en dat bandje afgegeven. Want het bleek dus dat het huis wat we filmden, daar zaten mensen die niet okay. uh, voor de camera. Maar jij ging wilden. met lijf en leden je eigen bandje, je werk ging boven je eigen veiligheid. Ja, dat nee. is gewoon een reflex. Jij ja, is dat een reflex of ja. is dat wel heel erg jou? Um, ja, ik denk dat uh, ik mijn werk wel heel erg zal verdedigen, natuurlijk. En zeker als je daar uh, ja, je bent daar omdat je verslag wil uitbrengen. En we hadden natuurlijk al een hele ochtend in de bl bloedhitte daar gefilmd. Ja. En het eerste waar je bang voor bent is dat je materiaal, je camera, dat dat weg is. Kijk, het was als een moment dat ze op Pieter waren afgesprongen. Dan had ik hem vastgepakt natuurlijk. Ja, ja. maar goed. Spannend. Ja, dat was spannend. Ja, dertig um, jaar. Ben je bijna werkzaam in de journalistiek, hè? Um, en wij vragen altijd in onze serie Met Recht van Spreken... naar de wijze raad die ze na al die jaren aan ons willen doorgeven. Wat is jouw wijze raad aan ons, aan ons allen? Um, ga de diepte in. Denk nooit bij een onderwerp of dat het niet interessant is. Want hoe dieper je naar wat voor onderwerp dan ook zoekt... hoe meer het onderwerp interessant wordt. Dus ik heb wel eens met collega-journalisten te maken gehad... dat ze zich te goed voelden voor dit of voor dat verhaal. En mijn ervaring is, ook juist door het Jeugdjournaal misschien... dat hoe meer je in een land of in een onderwerp verdiept... hoe meer je dingen tegenkomt van je denkt... Goh, het wordt eigenlijk alleen maar interessanter. Dus ik denk juist in deze tijd van snelheid... en hè, dat mensen al, al, elkaar gauw naspreken. Wat je ziet is toch een beetje de agencies... Journalistiek, hè? van de beelden die we allemaal binnenkrijgen. We gebruiken allemaal diezelfde beelden. Um, iedereen ze heeft dezelfde telex, dezelfde zinnen ja. zie ik soms in de krant staan. Dat ik denk van: ga juist op onderzoek uit. Ga de diepte in. Want ik begon met. Um Jouw behoefte, jouw drive voor journalistieke avonturen. Je positioneert jezelf heel erg nu ook als een echte journaliste... die echt wil, wil brengen van het front waar het echt over gaat. Ja, de waarheid, denk de ik waarheid. Ja. En zit er ook iets in persoonlijk, avontuur? Ja, het zijn die twee kanten, denk ik. Ik denk dat ik aan de ene kant uh, dus op zoek ben naar het oprechte, naar het echte. En aan de andere kant ben ik zelf natuurlijk ook een heel ongedurig type... dat heel moeilijk kan stilzitten en wat juist... Uh, heel graag overal op reis wil zijn... dingen wil ontdekken, achter deuren kijken... die normaal gesloten zijn. Want? Uh, om te zien hoe het echt is. Hè, juist om te zien hoe ik het ervaar. Ik was in vakantie ook dat ik het altijd heel fijn vond als ik dan bijvoorbeeld met het mariachi-orkest mee mocht naar huis... om te zien hoe leven die mensen nou, wat is daar aan de hand? Of uh, dat uh, ik in Syrië bijvoorbeeld bij een rechter werd uitgenodigd... die in een gevangenis had gezeten... en ons toen ineens toch over politiek begon te vertellen... en een heel groot schilderij liet zien wat hij in een gevangenis had gemaakt... waardoor we echt een hele avond met hem hebben gepraat. Dat was voor mij dan echt een oprechte ontmoeting. Tot half negen, twee dingen, van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Tot half negen praat ik in onze serie met recht van spreken met journaliste Saskia Dekkers. Tegenwoordig werkzaam als Europa-correspondent voor nieuwsuur. Ja, we spraken over je drang naar journalistieke avonturen. Um, ja, dat zoenen op de champs élysées Daar begon deze Daar uitzending. Heb je iets mee? Ja, daar ik, hè? heb ik iets over gelezen namelijk. <laughs> dat je zegt, dat zoenen op de champs élysées als je dat ooit gedaan hebt, dan weet je dat dat de bedoeling is van Parijs. Ja, het is. Parijs is wel. Ik heb Parijs leren kennen natuurlijk, omdat ik ooit verliefd ben geworden op een Fransman. Dus voor mij werd Parijs ook de stad van de liefde. Um, ik heb ook wel beleefd dat Parijs een stad is die je sentimenten vergroot. Uitvergroot zelfs. Dus op het moment dat jij um, heel gelukkig bent of heel verliefd... dan is het net alsof je in een soort decor bent. En alles wat je voelt wordt versterkt, omdat Parijs er is. Mm -hmm. Maar als je verdrietig bent of alleen, of je hebt een hele moeilijke bui... Dan is Parijs ook een hele moeilijke, zware stad. Dan kan je, je ook heel erg alleen voelen. En, en dan, waarom is dat dan? Ik denk omdat je bij alles voelt dat je in een soort heel groots geheel bent. Ik heb soms als ik met mijn auto um, zeg maar langs de scène rijd... dan heb je zo'n route. Dan zie je eerst de Eiffeltoren en daarna ga je zo over Pont de rij je dan langs de Place de Concorde, rij je zo door de stad en dan voel ik soms van hier zijn hele grootste dingen gebeurd. Hier heeft geschiedenis plaatsgevonden. Hier hebben mensen verdriet meegemaakt. En liefde en blijdschap. En zijn, je voelt heel sterk ook de creatieve geesten. En, en dat beleef je allemaal. Als je door die stad loopt, rijdt, maakt niet uit. Dus dat voel ik heel erg in die stad. Ik denk en, dat ik daar ook wel iets van herken. En wat herken je dan? Ik denk de extreme gevoelens. He, van dat, um, het leven is, heeft zoveel uiterste en... Ja, soms kan het allemaal een beetje afgevlakt worden. Maar ik vind het altijd heel leuk om het heel gepassioneerd te beleven, denk ik. En misschien dat ik daarom ook wel heel erg me thuis voel in Frankrijk. Die passie voor dingen en dat gepassioneerd zijn, dat klopt wel bij mij. En ben je ook wel eens heel verdrietig geweest in Parijs? Ja, natuurlijk. Stel je voor, 17 jaar daar wonen ja. en dan nooit verdrietig zijn. Ja, ik heb tussen relaties wel eens gedacht van... Uh, jee, hier woon ik nou met eentje, wat zal ik gaan doen en... Uh, dan zag je allemaal verliefde stelletjes om je heen. Dan dacht je ook wel even van, uh, en ik? Hoe gaat het nou met mij weer ja, verder? Ja. Ja. Want dat is het misschien ook wel de, dat je je in die enorme stad... waar al die geschiedenis ligt, heel nietig kan voelen. En dus heel eenzaam. Ja, je kan ook um, af en toe je een mier in een hele grote mierenhoop voelen. En dan is het heel belangrijk in Parijs. Dat is niet voor niets dat die stad ook zo in elkaar zit. Dat je je eigen wijkje hebt met je eigen straatje... waar iedereen elkaar kent en waar iedereen elkaar bij de voornaam noemt. En dat je in je koer binnenkomt. En dat, dat je dan juist een heel persoonlijk diep contact met de mensen hebt. Dus ik heb, denk dat aan de ene kant heb je soms het gevoel van heel nietig te zijn. En dan ga je je eigen wijk in. En dan voel je meteen dat je deel uitmaakt... van een hele kleine, warme, hechte gemeenschap. Dat vond ik van Parijs ook het grote contrast altijd. Ja, want het, dat is ook helemaal niet eenvoudig... om daar uiteindelijk onderdeel van te gaan vormen, toch? In... Nee, Fransen zijn... Um, ik vind ze, ik heb wel eens gezegd, heel um, diepgaand. Uh, maar dat wil ook zeggen dat ze heel moeilijk te bereiken zijn. Dus zeg maar, het kost veel tijd om tot ze door te dringen. Ze zijn... Eigenlijk onder elkaar, met hun vrienden, hun familie. Hun wereld is vrij klein. En de buitenwereld willen ze eigenlijk een beetje op een afstand houden. Uh, ik zeg ook wel eens, het is niet voor niets dat in Parijs ook iedereen codes voor de deur heeft. Soms wel twee codes voordat je überhaupt ja, door de deur ja. komt. En nooit spontaan kunt aanbellen. Maar ze houden zich dus heel erg, um, ze zijn met zichzelf. Maar als je eenmaal toegang hebt tot hun wereld, dan is het ook meteen... Iets ja. Dan is het dieper en dan heb je een heel echt contact. En dan zijn het soms vriendschappen die, ook al heb je elkaar jaren niet gezien, die blijven. In Nederland en ook in Amerika heb je het gevoel dat je heel snel iemands vriend bent. <laughs> en heel snel um, joviaal kunt doen. Maar daarna denk je, ja, maar wat was er nou eigenlijk? En in Frankrijk is het eigenlijk precies andersom. Je hebt heel lang het gevoel van, nou, met die persoon krijg ik nooit contact. En, en eens als het er is, dan gaat iemand gewoon zijn hele leven bijna voor je door het vuur. Ja, ja, wat mooi. Ik begreep dat, uh, je zei het zelf ook al... ik ben ooit naar Frankrijk gegaan om de liefde. Maar uh, in datzelfde interview over de Champs-Élysées... begreep ik ook dat zelfs de huisarts eraan te pas moest komen... om jou zover te krijgen dat je daadwerkelijk je hart ging volgen. Hoe zat dat? Dat was een verhaal over uh, mijn verliefdheid op een Fransman. En ik was eigenlijk um, met iemand anders... En ik had die Fransman in Mexico ontmoet. En ik vond gewoon dat ik de man met wie ik was niet zomaar kon verlaten. En dus het was gewoon nog maar een soort verliefdheid uit de verte. Ik wist alleen dat het wederzijds was. En toen heb ik dat gewoon netjes verteld en verder niets mee gedaan. Maar op een gegeven moment werd ik gewoon ziek. Echt, ben... Uh... In bed gaan liggen. Ik kon ineens niet meer bewegen. En uh, de dingen gingen gewoon uh, niet meer zoals ze moesten gaan. En toen op een gegeven moment zei je de arts van God... is er soms iets wat je tegenhoudt in je leven. En toen zei ik, ja, ik ben verliefd. En het kan niet. En het mag niet. En toen zei hij, je moet altijd naar je gevoel luisteren. Ga het maar doen. Want anders dan gaat het gewoon niet goed met je. <lacht> anders blijft eeuwig niet dat je. <lacht> Zo is het begonnen, mee. ja. Het dus dat jou... een gepassioneer, gepassioneerd begin, zeg ja, maar. Ja, Parijs past echt bij je, Ja, ja, En toen ben je uiteindelijk naar Parijs gegaan. Die liefde heeft niet volgehouden, want je bent nu met een Nederlandse man. Hè? Ja, je vertelde daar net over. Maar uiteindelijk zat Parijs dus in je bloed inmiddels. Ja, um, het was niet meteen. Want um, die Fransman, dat was een diplomaat. En ik was op dat moment eigenlijk in staat om overal in de wereld te wonen. Dat maakte me niet zoveel uit. Ik had toen ook met wat ik vertelde over welk onderwerp je ook verdiept... dat had ik ook met elk land. Dus... We hebben zelfs nog gedacht over Boekarest, en Senegal, en uh, een aantal landen zouden mogelijk zijn geweest. En ineens kreeg ik toen de kans om uh, correspondent in Parijs te worden. En uh, nou, toen zei hij: oké, okay, dan ga ik terug naar uh, Frankrijk. Dus hij heeft toen uh, Londen voor mij verlaten en is met mij in Parijs gaan wonen. Ja. En jij bent nu na een heleboel jaren Parijs gevraagd, dus wat je vertelde door nieuwsuur om Europa-correspondent te worden. Daarvoor heb je een half jaar. Let wel, een half jaar in Brussel gewoond. En daarna ben je weer teruggegaan. Ja, dat Gewoon klopt. naar je huis in Parijs. Ja. ja, in de buurt van Parijs. In ja. de buurt van Parijs. Ja. Was, wat, hoe was dat? Je stak weer je sleutel in het slot. En toen... nou, het was, ik zal het even andersom vertellen. Het was zo dat Karel Kuil, überhaupt, de hoofddirecteur van Nieuwsuur... het ontzettend goede idee kreeg om een Europa-correspondentschap te beginnen. Want het bestond eigenlijk nog helemaal niet. Het alleen maar rondreizen, dus niet voor de vlaggen gaan staan... Uh, niet uh, de instanties gaan volgen, de autoriteiten... maar juist alle landen in Europa... gewoon te gaan kijken naar de essentie van ja. dingen die zich daar afspelen. De schilderijen die hangen in die huizen van die mensen waar het over gaat. Bijvoorbeeld. En toen gingen wij um, wel in Brussel wonen... want misschien zou ik af en toe een live, een analyse moeten maken. En toen uh, kwamen we na een tijdje erachter... toen vroeg hij, goh, ben je eigenlijk wel veel in Brussel? <laughs> Waren we dus verhuisd. En toen zei ik, nou... We hebben meer in Griekenland geslapen dan in Brussel. Want het was gewoon zo dat als ik ook een live had... dan was die vanuit Griekenland of vanuit het land waar, waar ik op dat moment was. En we merkten tegelijkertijd dat het ook heel moeilijk was om te integreren. We waren zoveel op reis. Ja, dan kun je nog zo je best doen. Maar als mensen ons uitnodigden... dan konden we niet eens vaak zeggen dat we over een week langs konden komen. Dus het was ook heel moeilijk om mensen te leren kennen. En we waren ook echt een beetje ontheemd. He, dus je bent al aan het rondreizen heel veel. En dan kom je ook nog eens thuis in een land dat je niet kent. Waar je bijna niemand kent. Mm -hmm. Dus toen zei hij, van nou ja, eigenlijk mag je voor mij ook wel terug naar Frankrijk... als je dat heel graag wil. En toen was ik wel heel erg gelukkig. Ja? En zeker omdat ons huis hadden we nog niet verkocht. Dat was echt heel fijn. Of dus had je, had je inderdaad... je ergens, wilde je ergens iets openhouden? Ja, misschien is dat onbewust wel zo gegaan. Maar we hadden in ieder geval niet eens de tijd gehad om het te verkopen. Omdat ik hoorde dat ik die baan kreeg. En... Toen zijn we eigenlijk twee maanden later al verhuisd naar Brussel. Dus het huis stond er gewoon nog. En we zijn daar gewoon uh, weer gaan wonen. Zelfs onze oude kat Harry kwam weer aanlopen. Oh. Maar waar <laughs> Waarvan was hij... we dachten dat hij zeven maanden was hij verdwenen. En, uh, die had nou, gewoon gewacht stond op hij. jullie. Die had gewacht. Volgens mij heb, heb je je droombaan. Die je doet samen met je droomman. Ja. Wat zijn er nou dingen die je anders had gewild in je leven? Mm. Bedoel je qua carrière? Nee, of gewoon überhaupt in het leven? Nou, ik had wel graag kinderen willen hebben. Uh, dat hebben we ook wel geprobeerd. Um, en ik denk, we zijn, wij kregen een vrij late leeftijd een relatie. Pieter was echt de eerste man met wie ik kinderen wilde. Maar toen we dat eenmaal mee begonnen, is dat niet gelukt. Dus dat was echt wel een verdrietige tijd. Ja. En ook omdat je realiseert dat het niet alleen op dat moment betekent dat je geen kinderen hebt. Maar je wordt ook bijvoorbeeld nooit opa en oma. Je, krijgt, je hebt dan echt een ander leven wat je dan te wachten staat. Maar ik moet nu zeggen dat we, zoals we ons leven nu hebben... Um, hebben we heel veel kinderen en jongeren om ons heen. Hebben we het gevoel dat we deze baan ook nooit hadden kunnen doen met kinderen. Dus ja, het, soms brengen de dingen je ook um, op een weg die je niet had verwacht. Dus he, dat verdriet was er echt wel. Maar nu zie ik ook van, nou, het is ergens goed voor geweest. Ja, wat mooi. En wat heeft het met jullie gedaan? Het heeft ons heel dicht bij elkaar gebracht. Ja, echt oprecht heel dicht bij elkaar gebracht. Leg dat eens uit? Nou, ik denk dat als je... Um, kijk, als alles maar alleen goed gaat... en je dan leuk samen hebt, nou, dat is makkelijk. Maar op het moment dat je in het diepste verdriet... want we hadden allebei verdriet, dat je dan respect voor elkaar hebt. En ook op de manier waarop je dat uit, want iedereen is daar anders in. Nou, was Pieter voor mij echt een droomman. Zoals hij met me bij mij betrokken was. Zoals hij zich in mij heeft ingeleefd als vrouw. Maar ook andersom denk ik dat we dat gewoon samen heel erg goed hebben gedaan. Daar dat waren we ook bijna ja, een beetje trots op. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want je, je moet ze je de kost geven natuurlijk die elkaar dan juist enorm kwijtraken in zo'n situatie. Ja, dat, dat komt voor. En dat begrijp ik ook, want het is ook echt iets moeilijks. Ja, het is nu inmiddels onderdeel van het leven geworden. En je, hebt, ja, je ziet daar dus ook een soort positief, als ik het zo mag formuleren, kant aan. Dat je een kans krijgt om een baan te hebben... die je anders niet gekund had. Ja, en ook dat je... Kijk, ik, ik zeg ook wel eens, het heeft me ook geholpen... In, zoals ik in het leven sta. Want op het moment dat je... Uh, ik was daarvoor iemand van, als ik iets wilde... dan lukte het. He, van, alles wat ik wilde, dat lukte altijd. Dus ik had ook wel een soort gemak met het leven. En als je dan ziet dat um, de dingen niet altijd gaan zoals jij denkt... dan krijg je ook wel wat nederigheid. En dan ga je ook denken... Um, ja, dat hebben andere mensen ook soms. En, en je krijgt meer begrip voor verdriet. En je krijgt meer begrip voor dat sommige mensen uh, hele diepe problemen hebben. Dus ik denk ook wel dat ik daardoor nu anders in het leven sta. En dat brengt me ook weer in een soort diepte in relatie met mensen. Of dat nou privé is of met mijn werk. Ja, waardoor je weer betere vragen of misschien wel andere vragen kan stellen. Ja, en ook een andere relatie met mijn vrienden heb gekregen. Met je vrienden of je vriend? Met mijn vrienden ook. Vrienden, Ja. ja. En je, je hebt het ook gedeeld, het verdriet, met je vrienden? Ja, misschien niet eens zo heel erg. Maar het is wel zo dat als zij nu uh, iets meemaken, dat ik dat ook weer beter kan begrijpen. Ja. Wat je op zo'n moment nodig hebt. Ik snap het. We, we hopen dat je nog een heleboel mooie reportages gaat maken. Waar wij van graag niet in bij Nieuwsuur. Geen probleem. <laughs> de, de eerste reportage die nu voor, volgens mij voor morgen op het programma staat, komt uit. Deze week, Polen. Polen. Ik ben net terug, ja. En nu heel even dus in Nederland. Heel hartelijk dank voor je komst, Saskia Dekkers. Correspondent dus inmiddels voor Nieuwsuur. En vrijdag ontvang ik in deze serie met recht van spreken schrijfster Tessa de Loo. Nou, morgenavond vanaf 8 uur zijn we er weer. Met uh, twee dingen bij Max. En op onze site kunt u eventueel reageren als u wil. En ook gesprekken terugluisteren. Onze site is te bereiken op tweedingen.nl. En straks BNN Today. Willemijn Veenhoven zit er klaar voor. Wat zit er in jouw show? Onder andere Floortje Dessing, die is net terug uit Noord-Korea. Ja, al nou reizigers, hè? Ja, ja en dat, <laughs> dat hoeft uh, weinig uitleg. Dat was een zeer bijzondere reis. Want uh, kwart voor tien vertelt ze daar uitgebreid over. En we hebben zometeen contact met Remco Andersen in Tripoli... over de situatie daar nu. En over, uh, nou, hij is uh, doorgewind, het oorlogsverslaggever. En hij is toch wel onder de indruk van wat hij daar allemaal ziet. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen.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 Alle jongens die in 1952 en 1953 overleden... in de katholieke instelling Sint-Josef in Heel... zijn een natuurlijke dood gestorven. Dat valt op te maken uit de overlijdensactes, Die zijn bekeken door het CBS op verzoek van de NOS en LN. Het streekvervoer in de regio Utrecht... wordt vanaf eind volgend jaar verzorgd door busmaatschappij Cubus. Die neemt het stokje over van Connection. Dat zou al eerder gebeuren, maar Connection maakte bezwaar... tegen de aanbestedingsprocedure. En het islamitische suikerfeest begint morgen, hebben de autoriteiten in Saudi-Arabië bekendgemaakt. De imams hebben daar met het blote oog de maansikkel waargenomen. En dat betekent dat de vaste maand Ramadan is afgelopen. Hoewel de maanstand gewoon te berekenen is... wachten veel moslims traditiegetrouw op zo'n teken uit saudi arabië Als de maansikkel daardoor bewolking niet zichtbaar is... kan het gebeuren dat het suikerfeest een dag later valt. Turkse moslims vertrouwen wel op de berekeningen. Zij gingen er al langer vanuit dat het suikerfeest morgen begint. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 29 augustus, 2 dus over half 9. Goedenavond. Nu de gevechten in Tripoli zo goed als voorbij zijn... worden er massagraven ontdekt in de Libische hoofdstad, de een na de ander. Journalist Remco Andersen doet zometeen een verslag vanuit Tripoli. En Floortje Dessing, ik zei het net al, die is net terug uit Noord-Korea. Niet Zuid, Noord-Korea. Uh, nou, dat was een ongelofelijke reis. En daar vertelt ze over rond kwart voor tien hier in de studio. En Erwin Wendemars is weer terug van vakantie. Samen met hem ga ik uh, rond kwart over negen in gesprek... met hoordenloper Gregory Sedok. Die is voor een jaar geschorst. En dan gaan we het natuurlijk ook nog even hebben over Usain Bolt. hè? Gio Lippens? Of is het Usain? Hoe Hoesain, zo. Houssain. Uh, daar hebben we het ook nog over zometeen. Um, maar eerst even onze Joris Kreugel. Die liep vandaag heel rustig over straat. En ik ontmoette een kunstenaar met een koffer. En die ging langs ateliers om zijn waar te verkopen. En ik dacht... Waarom loop ik niet even met hem mee? Om te kijken hoe dat werkt. Dus dat heb ik gedaan. Zometeen meer. En dan het nieuwe tv-seizoen dat gaat weer beginnen. Onze expert Gert-Jan Koijman die heeft een selectie gemaakt van series die we niet mogen missen. Daar gaan we het zometeen over hebben. Maar eerst even Gert-Jan, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag uitgeslapen. Ik heb vannacht de MTV Awards live zitten kijken. Over Beyoncé met haar oh, zwanger. Zwanger, ja. Gaga als man en Britney met een Lifetime Achievement Award. Ik denk dat nou in dat ze zwanger is. Ja, dus. Ja. Maar goed. Geen tour volgend jaar. Nee, ja, dat dan weer wel. Zometeen, meer. Um, straks na 9 to-day's topics, maar natuurlijk alvast voor een update. Leak, ik, ik. Ja, en. Uh, Allemaal verdwenen, uh, okay. oh. ja, ja, dat was ik. Uh, het nieuws zometeen over een nieuwe, maar te smalle brug over de IJssel. En ook een geldtransport waar nogal iets misging. Het staat ook in de top 5. En jullie vinden het misschien niet belangrijk. Ik wel, Beyoncé is zwanger. Na haar optreden, deze ineens haar jasje open. En toen kon het hele publiek zien dat ze zwanger was. Oh, dat is fantastisch, echt waar. Zometeen meer, na negen uur. En misschien heeft hij ook wel het uh, nieuws over Hussein Bolt. Geen goedenavond. Nou, nah, niet over zijn Bolt. Wel over dat WK atletiek. Daar komen we zo op. Eerste de Vuelta. Want wielrenner Bauke Mollema die heeft na één dag alweer zijn leiderstrui moeten inleveren in de Ronde van Spanje. De jonge coureur van Rabobank eindigde tijdens de tijdrit rond Salamanca als 25e. En daardoor zakte hij in het algemeen klassement naar de zevende plaats. De Brit Christopher Froome heeft de leiding overgenomen. En dat is verrassend. En dan die wereldkampioenschappen atletiek. Daar is de Cubaanse hoordenloper Darren Robles minder dan een uur na na zijn overwinning gedisqualificeerd. In de slotfase van de 110 meter hoorde hinderde hij de Chinees Liu Qiang. Het verbaasde de Engelse commentator al dat de Chinees opeens terugviel. Robles is out of his blocks really well and leads Richardson over the first flight of hurdles. He's still ahead. Here comes Liu Qiang. Liu Qiang's improving and he hits the front. Right up low side low Liu Qiang It's a mess of over the last hurdle. He can't believe it. Robles was interrupted as well, but he's got there. Nou, het lag dus allemaal niet aan die Chinees die ineens terugviel... maar aan zijn Cubaanse riva de rivaal Dairon Robles. Na de disqualificatie van de Cubaan gaat het zilver naar de Chinese Liu Chang en de Amerikaan Jason Richardson, dat is de nieuwe wereldkampioen. Ook op de 100 meter voor de vrouwen ging het goud naar de Amerikaanse ploeg. Carmelida Jetter was snelste in 10 seconden en 90 honderdste... En dan voetbal. PSV-verdediger Erik Pieters moet een transfer naar Newcastle United uit zijn hoofd zetten. Gisteravond kreeg je te horen dat de clubleiding hem niet wil laten gaan naar Engeland. Pieters houdt nog een klein beetje hoop dat het alsnog rondkomt. Ja, er kan altijd wel wat gebeuren. En, uh, uiteindelijk, uh, 100% zeker, weet je pas uh, 1 september. Dus als het komt, dan komt het zo niet, dan niet. En, uh, ik zit goed bij PSV. Uh, ik heb er nooit geheim van gemaakt dat ik graag naar de Premier League wil. Dus uh, ik zie het allemaal wel. Nou, de periode waarin de voetbaltransfers gedaan mogen worden... loopt nog tot en met woensdag. Veel meer sport trouwens na tien uur. En langs de lijn. Dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Hey, je hoorde het net in het nieuws van Jan van der Putten. Um, een vrouw en een aantal kinderen van Gaddafi... die zijn uh, gevlucht naar Algerije. Die zijn er aangekomen. Van Gaddafi is nog geen enkel spoor. En ondertussen zijn de gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli... zo goed als voorbij. De rebe rebellen hebben de stad bijna helemaal onder controle. Maar nu de rook optrekt uit de straten van Tripoli... wordt pas duidelijk wat er zich echt de afgelopen maanden heeft afgespeeld. Nou, je zal het gehoord hebben. Op verschillende plekken in de stad worden massagraven gevonden... waar tegenstanders van Gaddafi werden afgeslacht. Verslaggever Remco Andersen die is in Tripoli... en die bezocht gisteren een van die massagraven. Remco, Goedenavond. Hey. Nou ben jij al, al een tijdje Midden-Oosten Midden correspondent. Je hebt al heel wat gezien. Maar ik begreep, dit was wel het meest aangrijpende zo so far. Uh, ja, ik heb dit er nooit eerder gezien. Een uh, massagras. En dat was inderdaad wel, uh, wel heel heftig. Uh, ja, het, uh, het, het is heel gruwelijk om te zien hoe, hoe, hoe, hoe mensen daar zijn gedumpt. Alsof het een soort gebruiksvloer uh, ja, hebben zijn geweest. Of, of oud ijzer. Er lag een hele schuur vol met verbrande lichamen. En daaromheen nou, lagen lage lijken die halve gaan. Maar dat was heel wat heel, heel vies. En uh, hele, dat, dat druk je heel erg met je neus op, op de feiten. Dat het is gewoon een regime is geweest. Wat, wat constant mensen bij bosjes vermoord En daar verder niet over nadenkt. En dat, ja. is, uh, dat is heel bizar. Ja. Ik, ik, ik las het vanochtend in de Volkskrant. Werd zelf een beetje onpasselijk, moet ik zeggen. Uh, die schreven honderden maden kropen in en uit de mond en neus. En rond opgezwollen ledematen. Jij hebt dan daar met je neus bovenop gestaan. Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje zo'n vraag aan verslaggevers, maar hoe, hoe doe je dat? Um, hoe ga je daarmee om? Ja, gewoon niet te veel mee nadenken. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik heb zei, ik, het, is, het is mijn schuld niet, het is nare te zien, maar uh, ik, uh, ik heb er geen verantwoordelijkheid voor. En ik denk dat het belangrijk is om, uh, om te laten zien dat dit soort dingen gebeuren. En uh, dit is niet de enige massagraf. er zijn er veel meer gevonden in, uh, in Libië. En, um, ja dat, is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk de reden dat die mensen zo'n hekel aan die man hebben. Omdat uh, iedereen heeft van een geliefde die vastzit of vermoord is of gemakkelijk is. En ik denk dat het belangrijk is om dat te vertellen en te laten zien ja. ook. En, uh, dat is dat ook wat je, wat je meteen bedenkt dan? Van, ik, ik zet me even over mijn eigen walging heen, dit moet ik laten zien? Ja, ja ik denk eigenlijk meteen na over hoe ik dit het, het, het meeste meest zeker kan opschrijven. En zorgen dat de boodschap goed overkomt. Ja. En uh, ik werk met een fotograaf die ontzettend goede foto's maakt. En uh, die denkt volgens mij hetzelfde, dat is die Peter hem ja. spreken. Maar we zijn er wel echt om, uh, om te vertellen wat er gebeurt. Ja. En dit is natuurlijk uh, de, de, de, de kern van waarom we er zijn. Laten we zien waarom die man zo'n uh, zo monster is en waarom mensen zijn heken aan hem hebben. En een, uh, een massagraf is uh, ja, het meest treffende voorbeeld daarvan, denk ik. Je hebt ook mensen gesproken uh, die, die, die hebben gezien wat er gebeurt of in ieder geval dat hebben gehoord. Um, wat vertellen die? Waren het wel allemaal rebellen, al die doden? Nou, nee, wat wij de hele tijd horen hier van mensen is dat vooral de laatste zes maanden, dus toen de rest van het land al een opstand was, maar Tripoli nog steeds onder controle van Gaddafi was, dat eigenlijk iedereen de kraak opgepakt werd. Dat de overheid zo paranoïde was, dat iedereen die ook maar een klein beetje de schijn tegen zich had, gewoon verdween. En wij hoorden van buurtbewoners bijvoorbeeld een verhaal over dit massagraf. Dat lag in een voormalige distributieplaats van zaden voor boeren in de omgeving. En mm. uh, daar hebben ze een gevangenis van gemaakt, omdat de gewone gevangenissen vol zaten. En buurtbewoners vertelden hoe bijvoorbeeld drie mannen in een auto die toevallig voor de deur stopten om een band te verwisselen, gewoon plomp opgepakt werden en er ook bij gegooid werden. Dus iedereen kon eindigen in die, uh, in die gevangenis. En, uh, gewone en buurtbewoners ik, uh, ik... waren dat. Ja, gewoon ja. de bewoners die toevallig op het, het moment een verkeerde plek waren en morgen verduurd van die verhalen hoor. Ook kinderen, uh, jongens waarvan de een tegen de ander iets over Gaddafi heeft gezegd en uh, een dag later worden ze opgepakt. En de vriendjes die toevallig meespelen worden ook meteen in de auto gegooid. Dus ja. mensen worden met de kraak opgepakt en verdwijnen bij bosjes de afgelopen maanden hier. Nou zei je net al van dit is niet het enige massagraf dat is gevonden, er zijn er meer. Um, bijvoorbeeld het hoofdkwartier van Gaddafi hè, lag ook helemaal vol met, met lijken. Gaan we ja. er nog veel meer van horen en zien denk jij? Dat denk ik wel. Ik heb gisteren een aantal lijken gesproken. Het zijn vrijwilligers die worden georganiseerd door een lokale moskee. En die zijn de hele dag bezig om uit de rivieren en kantoren van Gaddafi's, veiligheidsdiensten en vuurtjes en, en, en boerderijen overal lijken vandaan te trekken. Het is heel de guber. En die zeiden van, nou ja, ik ben hier de hele dag, elke dag mee bezig. En uh, ik vind alleen maar meer graven. Dus we zijn voorlopig nog... Uh, nog niet klaar. We zijn um, op dit moment uh, volgens de oppositie zijn er zo'n 60.000 mensen opgepakt de afgelopen maanden mm -hmm. en daarvan zijn er nog maar 10.000 uh, boven water gekomen. Ja. Dus ja, daar blijven er 50.000 over. Of die dood zijn is niet zeker, maar men vermoedt dat die ergens opgesloten zijn en daar achtergelaten zijn. Dus dat is wel echt uh, die moet snel gevonden worden. Ja. En nou zijn natuurlijk niet alle slachtoffers van de kant van Gaddafi aanhangers, hè? Nee, dat uh, Human Rights Watch publiceerde daar vorige week een rapport over. Ook de rebellen uh, op een plein vlakbij Alperselin, waar er vorige week een wijk in Tripoli, waar vorige week heel zwaar gevochten is. Daar zijn ook lijken gevonden van Gaddafi-aanhangers. Uh, uh, met de handen op de rug gebonden. Um, ja, dat, uh, dat is natuurlijk heel kwalijk. Uh, het is oorlog en beide zijden doen slechte dingen. En ook de rebellen, ja, er zijn natuurlijk ook mensen tussen die. Uh, die zo kwaad zijn of zo, de oorlog verstoord zijn, dat ze gewoon uh, op tot executies overgaan. Maar ik uh, kan wel zeggen dat het evenwicht qua doden uh, helemaal uh, heel zwaar aan de kant van Gaddafi ligt. Ja. En een stuk minder aan de kant van ja. rebellen. Maar het zijn geen engelen allemaal natuurlijk. Ik las net nog dat de, de, de, een van de leden van de overgangsraad had ge, sms'je gestuurd naar de, de rebellen aan het front in Seerten. Met uh, de boodschap, als je Gaddafi aanhangers gevangen neemt, martel ze niet en uh, hou respect voor ze. Dus, nou ja, wellicht... Uh, heeft dat nog enig nieuws? Um, had jij verwacht, toen jij hier naartoe ging, dat, het, dat je zoveel gruwelijkheden zou zien? Uh, nee, nou ja, ik heb niet echt over nagedacht. Um, ik, uh, ik had, uh, ja, nou ja, misschien wel, ja, ik had er wel rekening mee gehouden. Maar ik heb niet echt van tevoren heel erg een voorstelling gemaakt van wat ik hier zou zien. Dat is ook niet goed, denk ik. Maar het, uh, het, is, het is heel grube om te zien, maar het verbaast me ook niet echt. Ik bedoel, um, ja, iedereen weet dat die man niet toe in staat is. En mm. uh, ja, dat, uh, dat, is dus ook, dat is dus ook zo gegaan. Goed, Remco Andersen vanuit Tripoli dus over alle massagaven daar. Dankjewel. Nog even het laatste nieuws trouwens. Um, een zoon van Gaddafi, Kamis, die is gedood tijdens gevechten in het zuiden van Libië. Dat uh, meldt persbureau Reuters. Sky News zegt dat uh, Kamis Gaddafi door een NAVO-raket om het leven is gekomen. Tenminste, dat, dat zegt dus Sky News. Dat is het laatste nieuws. Dankjewel, Remco Andersen vanuit Tripoli.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 first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 Though so it's not a fan Ordinary People. Na een de zomer vol herhalingen staat er weer een kakelvers televisieseizoen voor de deur. En dat is natuurlijk niet alleen hier het geval, maar ook de Amerikaanse zenders... die maken zich weer op voor een hete herfst vol nieuwe series... Toch, Gertjan? jan Ja, het wordt druk weer. Ja. En onze tv-seriekenner, dat is Gertjan jan Kooijman, die is hier... en die weet natuurlijk welke series je absoluut niet mag missen. En we hebben het over een aantal series die nu alleen in Amerika te zien zijn. Tenminste per september, maar die kan je natuurlijk gewoon downloaden. Ja, en misschien daarna volgend jaar ergens hier. Komen ze hier in ieder geval series die je niet mag missen. Allereerst de langverwachte serie van Steven Spielberg, Terra Nova. Together, we are at the dawn of a new civilization. Welcome to Terra Nova, folks. Welcome home. We did the right thing, didn't we? Coming here. We're starting over as a family. You're a cop. Well, what you want to do is give me a gun and a badge. There must be some bad guys around here and need catching. Things are about to get ugly. Klinkt wel heel erg vet, ja. als ik het zo mag zeggen. Ja, het is het is een, het idee is heel vet. Het is een serie wat in de toekomst speelt en er gaat dan al van alles mis. En wat er gebeurt is, dan hebben ze een tijdreisportal gevonden... naar uh, uh, terug, ver, ver terug in de tijd dat dinosaurussen nog leven. Maar met de techniek van een jaar of dertig verder. Vanaf nu dus zeg maar met hypermoderne technologie terug naar de dinosaurussen. Oké. Okay. Terranova. En ja. is, het wat, is het zo, jij hebt het gezien, is het zo spectaculair als het klinkt? Het is, het, is, ja, het is van Steven Spielberg geproduceerd. Uh, heel erg goed, uh, heel erg goed geschreven ook. Alleen het enige probleem wat er mee is, is dat de special effects niet helemaal goed zijn. Hé, hey, Steven Spielberg? En ja, de... het, is, het is een beetje alsof hij hetzelfde plaatje heeft gepakt wat hij 18 jaar geleden gebruikte bij Jurassic Park. Het is een beetje daarin blijven hangen. En ik denk dat dat gewoon komt Teindelijk. omdat... Dat budget. Ik denk dat het echt gewoon budget is. Maar ik heb wow. de versie gezien die voor 80% af was. Dus uh, over een week of drie op de buis. Dus wie weet het er Ze is. hebben jouw commentaar ook gehoord. En, uh, ja, wie ja. weet gaan ze nog gaan sleutelen. RTL heeft de serie gekocht. Ja, volgens mij, volg mij gaan we in Nederland... Uh, we kunnen er ook aan beginnen, maar nog even afwachten of het natuurlijk een succes wordt. Zeker met sci-fi zijn zenders snel geneigd om te zeggen, ja, we stoppen ermee, okay. want kostbaar. Terranova, dus van Spielberg. Uh, dan het succes van Mad Men, natuurlijk die fantastische ja. serie, die eind jaren 50 speelt. Die heeft ervoor gezorgd dat er twee is, uh, ja, het, beetje het, het duurt soortgelijke langer, series inderdaad. komen. Uh, voor de, de serie loopt natuurlijk al, al gigantisch lang. En dan duurt het even een tijd voordat de rest van de zenders erbij komen. En dat merk je nu ook, want je krijgt nu uh, de Playboy Club. De Playboy Club. Ja, een serie is. over uh, een stelletje dames... die werkten in de eerste echte Playboy Club in, uh, in Amerika. En over die bunnies en over wat er allemaal gebeurde... met de criminelen die natuurlijk langskwamen. Die dames die hun eigen levens hebben. En uh, ja, het avontuur, misdaad en uh, veel seks. Ja, en in Amerika is dat natuurlijk lastig. Dat is redelijk lastig, ja. Het is uh, sowieso bij alle acteurs een, uh, act, act, een contract moeten tekenen... waar een, een naaktclausule in stond. Dat ze dus kunnen verwachten dat ze allemaal uh, hun kleren uit mogen doen. Ook de heren. Oh, dat ze naakt moeten? Dat naakt. ze naakt moeten, ja. Oh, uh, okay, dat ze ja. dus niet uh, moeilijk over gedaan ja? kan worden. En er zijn dan een aantal uh, lokale stations die gezegd hebben... wij gaan deze serie niet uitzenden. Vooral in Salt Lake City is dat alweer... Uh, bij de Mormonen hebben ze iets van... ja, dat hoeven we toch niet zien. Maar dus in de rest van Amerika, waar het wel kan... nu al een enorme hit, lijkt mij. Een enorme rel en een enorme hit. En uh, of... Officieel ook uh, um, um, uh, de thumbs up van uh, Hugh Hefner krijgt de serie. dus uh. En komt hij dan alleen maar op, op, op betaalzenders ook? Nee, het is NBC, dus gewoon een normale zender uh, te zien. Hm. De, dat was dus de Playboy Club en dan uh, een zelfde soort serie uit die tijd, ja. Pan Am. Pan een uh, uh, serie over de vliegtuigmaatschappij Pan Am. Uh, Even een... Vraag ja. Fit de profiel perfect. Beautiful, well educated. Pan Am steward is. Kan je al lang de wereld zonder suspicion. Mijn Pan Am Flight 292 is now boarding. Flipper Majestic departs on schedule. Better in seks, right? Angels a Virgin. Brand new, never been flown. Kom, fly with. Get your fanny to midtown. Have a helicopter waiting for you at headquarters. And sweetheart, wear the girdle. Is het net zo goed als Mad Men? Het is, anders, het is niet te vergelijken met Mad Men. Ten eerste gaat het over een vliegtuigmaatschappij. Ten tweede gaat het over die stewardessen. En ten derde zit er al gelijk een spion complot ergens middenin bij een stewardess. Dus het, het, het, gaat, het is totaal niet te vergelijken met Mad Men eigenlijk. Maar Goeie uh, serie? Lijkt heel goed te worden, al zijn er wel ook kritieken op het feit... dat er een aantal dingen historisch niet kloppen. Waaronder het feit dat er een zwarte stewardess mee vliegt... terwijl dat in die tijd nog niet dan was. En dat er niet gerookt wordt, wat op dat moment nog wel kon opvluchten. Dus dat is dat dan, er... dan weer een beetje een, te een tegenreactie op Mad Men, waar alleen maar gerookt wordt? Ik denk dat het gewoon politiek correct is... Um, dat anders de kijkers afhaken of je er weer een boze uh, huismoedersbond op je, op je dak krijgt. Ja, en daar wel een zwarte erin, want anders gaan die weer zeuren. Ja, dat is uh, een <laughs> beetje politiek correct. En dan... Dat is jouw eigen favoriet, hater. Ja, hater is uh, heel erg leuk. Kijk, in de tijdperk met Twitter en Facebook zet iedereen altijd heel snel alles op internet. Dan heb je natuurlijk genoeg mensen die dan uh, valse dingen zeggen over celebrities. En wat uh, gaat de CW doen? Die gaat, de die, wat, de wie? De CW, dat is een van de netwerken, een van de zenders. Oh, oké, okay, ja. Die gaan ervoor zorgen dat, uh, die nemen dan die bekendheid mee naar degene die slechte dingen over diegene gezegd heeft. Is, is echt de, heel grappig. Even een voorbeeldje. I definitely want to invite this hater and his family to a nice Italian dinner. You know, maybe I really do need to calm down with, you know, partying and stuff like that. Sure. This is very interesting to see the side of you that we don't get to see on television. Yeah. How would you like it if we all called you Nicole tonight instead of Snooky? That would be amazing. You got it, Snucky. I had to get the last one in. Wat horen we nu? Ja, je hoorde Snooky, uh, de, ja, de Amerikaanse versie van O.O. Uh, Gerso's Barbie, eigenlijk, ja. uh, van Jersey Shore. Die bij een Italiaan langs gaat, die het eigenlijk niet vindt kunnen dat zij uh, de beeldvorming van Amerikaanse Italianen uh, uh, uh, ja, verbaggerd heeft de afgelopen tweede jaar op televisie. Dus die man die schrijft allemaal lullige dingen over haar op internet, op, Twitter, op, blogs, op Facebook. Uh, en dan gaat zij persoonlijk zij bij hem langs. zij confronteert hem uh, in, in een restaurant waar hij zit en vraagt dan of zij een avond bij zijn familie mag komen eten. Dat dat is goed is idee echt, zeg. Ja. Welke beroemtijden doen er nog meer aan mee? Kim Kardashian onder andere. Uh, en het schijnt dat er, dat er nog een aantal grote namen zoals Kelly Rowland... ook uh, binnenkort uh, hun haters Voorheen gaan confronteren. Destiny's Child, wat goed. Dat is dus jouw favoriet, favoriet ja. hater. Nou, allemaal te downloaden, mogen we niet zeggen. Maar ach ja, dat is je, je, vindt het je vindt het vanzelf. Op bnntoday.nl staan de trailers van al deze series. Dankjewel, je jan Koen. Is het mogelijk een rit in de achtbaan te overleven zonder veiligheidsbeugels? Die vraag beantwoorden we zometeen meteen in hashtag durf te vragen. En na negen uur duiken we in de geschiedenis van de maan. Het laatste plan is om daar een kerncentrale te bouwen. Maar er zijn in het verleden veel meer bouwplannen geweest voor de maan. Maar eerst nu de dag van Joris Kreugel, Hallo. Hoi. Ja, nou, ik, uh, je ziet, ik ben op een handelsmissie voor me. Mijn... Ja, ik zit hier gewoon even in het zonnetje, maar je hebt een koffer bij en dus daar staan PVC-objecten op. Ja, ik heb niet het beste weer uitgekozen en ik zweet me gek, maar inderdaad, PVC-objecten, ik, uh, ik maak objecten van PVC-pijpen. En dat is begonnen als planten, laat maar zeggen, dus PVC-pijpen daar een plant uit zagen. Maar ja, van het een op het ander, op het laatst maak ik gewoon kunst en ik loop hier een beetje door de Jordaan op jacht naar uh, galleries. Om te kijken of mensen dat wat vinden. Kijk, en dat zit je vol. vol met, met ja, relatief kleine objecten. Zoals ik hier ook heb, de handjes. Dit, dit, ik denk bij mezelf toen ik ze maakte: ik denk, ja, dit zal nog wel eens een hit kunnen worden, man. Kijk, een handje van 10, 15 centimeter omtrek, 10, 15 hoogte. En dat zijn mijn handen. Van PVC en het is paars met gele stipjes erop. En jij bent? Ik ben Dave Scheuder. En Dave Schreuder is een kunstenaar en die is op zoek eigenlijk om zijn waar eigenlijk een beetje komt, te gaan slijten. Daar komt het wel op neer. Kijk, of ik nou echt een kunstenaar ben, dat weet ik niet precies. Waar spreek je dan iedereen aan? Ik zit hier op een bankje lekker in het zonnetje en dan kom jij hier als wetend met je koffertje voorbij en dan ineens ja, PVC en roep je en je gaat gelijk je hele koffer uit. Uh... Ja, nou dat komt omdat jij zo'n uh, uitnodigend type was, denk ik. ik ga even een beetje mee. Oh, gezellig, man. Ja? Gezellig. Ja, dan gaan we een... Uh, ik ga eens even benieuwd of jij uh, iets kan slijten. Dit is wel een gebruikelijke manier, dus blijkbaar voor een kunstenaar om zomaar... Uh... Ik heb werkelijk geen idee. niet te hopen, want dan ga ik waarschijnlijk gewoon op het kantoor werken. Kan je ervan leven? En het was initieel bedoeld om te van, van te gaan leven. Ik, ik heb gewoon gewerkt, laat maar zeggen, op kantoor altijd. En ik had mezelf een submeterkjoltje toebedacht van 18 maanden. Denk ja, Nu ga ik een andere manier verzinnen om geld te verdienen. En ik vind het nog wel leuk om dingetjes te maken. En dan kreeg ik zoveel leuk commentaar op. Ik denk, ik ga er gewoon eens een heleboel maken. Kijk, we hebben een niet te pakken. Een meneer achter een bureau. Goedendag, meneer. Sorry dat ik zo binnenloop, maar ik, ik ben Dave Scheuder. Ik ben op een soort handelsmissie. Ik, ik, ik maak objecten van PVC-pijpen. Nou, Dat kun je alleen maar via de e-mail doen. Oh, Oké. Okay. Niet live. Want dan kan ik de hele dag alleen maar kunstenaars ontvangen. En daar heb ik helemaal geen tijd voor. Mag hij het heel even laten zien, Eva? Daar nee, heb ik geen tijd voor, ik ben nu heel hard bezig. Komt helemaal uit Almere met een koffertje. Dat is al best wel, ja. ja. maar dat is toch aardig? Nee, dat is helemaal niet aardig. Maar werkt het altijd zo? Ja. Dan komen we ook wel eens mensen gewoon binnen en dan verwijst hij ze altijd door. Ja, er komen per dag zeker 20, 30 uh, kunstenaars uh, binnen. Er komen uh, kunstenaars met hele uh, vrachtwagens voor die uh, ah. hun werk willen laten zien. Oh. <laughs> nou, dan gaan we weer verder. Dankjewel, hè. Dag. Dat is hart- oh, ongelooflijk. Goeiedag, ga je. Kijk, ze gaat weer open. Maar dit bijvoorbeeld. Ja, het is, hier kan je van vinden wat je vindt. Maar nou, van, zijn, van een PVC-buis. Weet je wel? Dit is zoals handjes zijn. Maar dit is een. Een Dat soort. Cactus van handjes in turquoise kleuren met uh, oranje streepjes erop. Nou, ik persoonlijk, het ziet er fantastisch uit. Het is gewoon. Maar het is niet iets voor deze galerie, dat kan ik gelijk al zeggen. Ja, nee. Er moet iets meer verhaal achter zitten dan dat het mooi is. En dat het een symbolische betekenis heeft. Het moet een beetje aansluiten op een tijdsgeest. En moet er moeten heel veel andere dingen mee spelen. En het zou hier niet staan, laat ik het nee, zo zeggen. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Wat geef jij voor advies? Want ik bedoel, er komen veel mensen hier binnen, bij je buurman ook. Toen werden we eigenlijk al weggestuurd. Die nam niet eens de moeite om ernaar te kijken. Wat ik, <laughs> overigens, wat ik overigens gek vind. Want ik denk als je van ja. kunst houdt, dan kijk je altijd even. Want stel je ja, voor dat er, soort dat er een Jeff Koons tussen zit, hè? dat dat zomaar uit die koffer komt met PVC onderdelen Ja, precies. Bij de designtak proberen, inderdaad. Ja, ik vind het wel heel moedig van je. Ja, nou, ik zelf ook wel eigenlijk. Misschien dat ik eerst even moet gaan werken, zeggen. Dan Misschien ook wel handig, want dit levert nog niet zoveel op. En die hypotheek moet toch ook betaald worden? De dad of a salesman. Daar komt het op neer. Zijn kunst, ik vind het niet onaardig, maar ik zou het zelf niet kopen. Maar het is wel goed. Die drijfveer die die heeft... Zoals hij mij op straat aansprak. Een open kerel die gezellig in het leven staat en mooie kunst maakt. Ik hoop dat hij ooit nog eens een keer broedt. Morgen is het er weer, jongens. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit en die proberen we te beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Het Simone W. vraagt... Is het mogelijk een rit in een achtbaan te overleven zonder veiligheidsbeugels? Hashtag durf te vragen. Mijn naam is Peter Klerks. Ik ben concept design manager bij Vekoma. En wat ik doe is achtbaan ontwerpen. Het is zo bij achtbaan dat je door een looping heen kan gaan. En toch nog steeds voldoende G kracht had om je in de stoel te houden. En die beugel zat er dan bij als een extra beveiliging. Zodat als iets fout zou gaan, je toch niet naar beneden zou vallen. Tegenwoordig is dat een beetje veranderd. En er zijn een heleboel banen bijgekomen waar je veel minder verticale G-kracht in een loop overhoudt. Dus daar heb je die beugel dus echt wel bij nodig. Wat tegenwoordig heel gebruikelijk is bij beveiligingsbeugels, bij achtbanen... is dat die beveiliging dubbel uitgevoerd wordt. Waardoor je ook heel andere elementen in een achtbaan kan maken. Omdat je dan erop kan vertrouwen dat die beugel je toch in je stoel houdt. Hashtag durf te vragen. Morgen weer eentje. Zometeen na met Ermen Mars, hij is er weer. Joepie. Um, en nog veel meer. Onder andere Floortje Dessing net terug uit Noord-Korea. Eerst het nieuws met Jan van den Putten.